Net als bij de radio die we deze week hebben gekregen. Alleen loeien knetter ik niets over dat er muziek doorkomt. God. God. Sommige oude mensen maken dat ook mee, oh god, daar ben ik ook bang voor, god, je laat me toch niet in mijn slaap doodgaan, ik ben zo verschrikkelijk bang, ik kan er met ma niet over praten, We hebben het er ook levend gemaakt. staan verder. Wat? Nee, wat je er net had, dat vond ik juist zo mooi. Dat was zo. waar. Okay, nou, ik ben nou weer kwijt. Oh je wacht eens. Dit is het hè? Ja. Trouwens, uh, wat ik zeggen wou. Ik ga het niet zelf opzoeken. Nee, ik ben ziek. Ik moet rustig, ik mag mijn bed niet uit. Jij ligt maar op je luie kont de hele dag. Geef mij eens een bonbon. Kom maar halen.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 Ik, ik zei maar wat. Weet je dat uh, Roepie twee kunstbenen had? Valentino? Hm. Kunstbenen, weet je dat? Stond ook in de wereldchroniek. Dat heb ik natuurlijk niet uitgeknipt. Hij heeft zijn eigen benen verloren. Aan de syfilis. Daarom danste hij tango met van die gebogen knieën. <laughs> wat niemand hem kon nadoen. Je bent gek. Dat is trouwens ook zijn eigen hart. niet hoor, die kop.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 In het parket verdwijnen, oh, zie Oh, wat leuk. Oh, doe dat nog eens. Wil ja, je kijken. Zo. Zie je dat? <laughs> Enig. Oh, wat knap van je. Nou, ik moet er nog veel aan doen, hoor. Ik moet nog behangstels ontwerpen met deurknoppen en tapijten. Mm. En, en bestek natuurlijk. En verlichting. Oh, ik vind na? het nou wel zo luxe als ik door dat deurtje naar binnen kijk. Oh, die brede marmeren trap in de hal. Oh, dat is goed voor beroemde mensen om daar af te schrijden, een avondtoiletten. Nou, dat ben ik ook van plan. Oh, wil jij dan nou later beroemd? Ja, natuurlijk word ik beroemd. Heb je, heb je al... Uh...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 Je Spot zo. Wees ik, ik... maar niet bang, moeder. Dat ben ik ook niet. Onder mijn vel, op mijn hoofd voel ik mijn kaken, mijn tanden, jukbeenderen, oogkassen, de doodskop die het laatste overblijft. Ja, muziek, als je geen oren meer hebt, oh, God help me, God help me toch, luister dan toch. Ik wou dat ik zeker wist dat u bestond, dat ik u kon zien, dat ik u kon vragen hoe het is, hoe het gaat, als je sterft. Dag, jongetje, ben je al wakker?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 Zeg maar. Het is niks dat je die radio dichter bij je bed hebt, maar wij hoeven daarom nog niet te vergaan van de herrie. En straks moeten we allemaal plat met een rustkuur. Zo, ik kon mijn eigen woorden niet eens verstaan. Er komt bezoek. Nee, toch? Ja, toch? Kijk maar, o bonheur. Met deel 3 van de encyclopedie. Oh, je hebt hier zo'n verschrikkelijke rommel gemaakt. Hè? Ali moet straks de hele boel opruimen. Overal die snippers en lijm en troep en penselen. Er is hier een bende. Waar huizen worden gebouwd, daar wordt met kalk gesjouwd, zegt de dichter.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 Ah, hè? Schreeuw niet zo door de vogels heen. Oon oh, is dood. Wat? En vorige week was hij nog hier. Ja, sommige mensen kunnen best in de weektijd doodgaan. Vier iemand. Huh? Wie dan nog meer? Valentino. Gek, hè? Van hem ben ik veel meer geschrokken. Je bent nou helemaal niet geschrokken. Hoe is Maaron? Ze is met de auto heen. Hij had het nooit gedacht. Nee, wie denkt dat nou ook? Hij was ziek, moest naar ziekenhuis. Tante Clara had HC gemaakt en toen kreeg hij een maagbloeding, kan je nagaan. En toen hij dood ging, heeft hij nog gezegd. Dag, lieve Klaar. Nou, volgens ma dan, hè. Ik ga zeilen. Zeg, uh, je wou toch die gitaar overnemen van Wim, hè? Dat kan, vijftien gulden. Wanneer? Uh, over vier dagen. Oh. Dat is dan op de begrafenis van oom Bon. Dag, lieve Klaar.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 En ik, ik zong toevallig niet omdat ik blij was, hoor maar. Ik, ik zong... Omdat je een vogeltje in de tuin bent. Ik ken dat wel, Santje. Zelfs dansmuziek is niet altijd dansmuziek. Ali, waarom heeft Harm geen brood gehad? Tante Dientje. Denkt u dat... Uh... Denkt, u, denkt u dat er ooit iets gebeurt buiten God, Tom? Nee. Jammer genoeg.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 Wat een nogele Dat zegt een dame niet. Nou, ik zeg jij wel. zegt het niet, verdomd nog een toe. Zeg, sterven u jij ermee te maken, die kapsones? Kijk dan in de spiegelstuk, stom. Dan zie je het oerwoud. En, en net, daar net was Was ik je... een dame? <laughs> ja. Ja, ja. Ja, zo wel, ja. Ja, fantastisch. Waarom doe je dit harm? Ah, ik vind je aardig. Hm. En je bent het waard. Je bent boetseer, Wat is dit jouw vak, later? Nee, kom je erbij. Ik ga filmen. Grimeren. Nee, spelen. Ma, mam, het was fantastisch! Dat dacht ik wel. Amsterdam is een prachtige stad, ik ben er opgegroeid.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 En, en toen raakte er iets verkeerd, zodat het meisje met een basstem praatte en hij weer een heel hoog stemmetje. <laughs> en toen? <laughs> nou, toen hebben ze de zaak gewoon even stopgezet. Want ja, een vent met een sopraan, dat kan natuurlijk niet, hè. Maar het was ook de eerste keer dat ze een klankfilm projecteerden. En naderhand klopte het weer. Wat zou Valentino getriomfeerd hebben in een geluidsfilm, hè? Misschien. Je kan mijn geluid veel, en veel meer doen, man. En als je dan in een film het geluid expres weglaat, hè, mm. heb ik bedacht. Dan, dan werkt dat extra. Dan, dan is stilte.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 Ja, een, een... een... filmster. Nou, nee, dat niet. Ze is geen Pola Negri. Oh, maar dat wordt ze wel, als ze mijn film speelt. Oh, je regisseert nou ook al. Och Garm, wat ben je nog een kind met je 1,85 meter. Film in een badkuip. Ik zie onze familie al, kijkend naar mijn zoon in een badkuip. Allemaal opgenomen in onze badkamer, die Ali toch al zo slordig doet. Er wordt in Hollandse badkamers nooit gefilmd, maar dat zal me niet gebeuren ook. Ik ga naar Berlijn... Dan gaats los. <laughs> Ach, jij bent gek. Nummer. Een beren nummer. berennummer. Met mij als... Als beer. Oh. Ik, ik heb gewoon pijn in mijn buik. Ik hou geen oliebol binnen op die manier. <tie> zeg, we gaan ganzenborden. <tie> ja, dat is verplicht. Op oudejaarsavond. En ik vind het toch zo'n enig spelletje. Hoe lang hebben we nog voor het twaalf uur is? Nou, het is pas negen uur. Ik zou trouwens nog geen oliebollen willen. Ik zit nog vol van het heerlijke dinertje. Santje kind, als jij je best doet, dan kan je er ook wat van hoor. Ik ja. heb ontzettend mijn best gedaan. Mm -hmm. Al die conserveblikken zelf opengedraaid. Venne, oh. neem ja, je niet kwale koninklijke hoogheid. Jongens, Venne, je maakt vervelende grapjes. Nou, waar zijn de dobbelstenen? Wie het hoogst gooit mag beginnen. Ja. Gezellig, jaar, ganzenbord. Harmpje, wat zie je feestelijk uit. Ik hou wel van die felle kleurtjes. Mijn vader droeg ook altijd van die opzichtige dassen. Erg opzichtig, maar je zag ze tenminste.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 een studiefonds voor arm, niets bereikt hij. Of film, een wellaard van Anderbeek met de film. Spelen en gek doen voor een kiek toestel. als een pias voor hele zalen met mensen gek doen. Weet je voogd hiervan? hiervan? Tom? Tom weet weer van niets.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 Jij zal mijn me gaan. Zal is toch niet meer bij, me. Ga naar boven. Jij begrijpt me niet. Jij wil alleen maar je eigen zin doordrijven, net als opa. Je wil alleen maar dwingen. Je wil bij de rest van je leven laten dobbelen op een baantje waarin ik het de, de best zou hebben. Weet jij wat leven is, ma. Oom Tom, Houd er vast, want ik trap er van me af. Suntje, hurn. Doe dat nooit meer, ma. Jij slaapt mij nooit meer met je stok, maat. want ik schop allebei je poot onder je lijf vandaan. Zandje, meisje, kom maar. Kom, kom, kom. Jij huilt omdat je hebt verloren.